Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Vandaag is de eerste volle dag voor de nieuwe paus, Leo de We gaan gelijk naar Italië-correspondent Helene Daens. Ja, Helene, wat gaat paus Leo doen vandaag? De paus gaat de mis voordragen in de Sixtijnse kapel, waar gisteren dus ook, dus ook uh, hij tot paus is uh, benoemd door de kardinalen. Dat is een mis alleen maar voor kardinalen, maar die we wel te zien krijgen via de televisie. En we gaan het natuurlijk opletten wat voor preek hij gaat geven, wat gaat hij zeggen. En ook in welke taal gaat hij dat in het Latijn doen of in het Italiaans. Dat zijn allemaal zaken waaruit vaticanisten dan allemaal conclusies zullen gaan trekken over zijn stijl van paus zijn. Ja, die eerste mist die begint nu ongeveer. We gaan echt een beetje kennismaken, dus met paus Leo XIV. Dankjewel alleen. De geplande renovatie van de Van Brineoordbrug in Rotterdam... gaat veel meer kosten dan de bedoeling was, dat schrijft de Telegraaf. Eerst ging Rijkswaterstaat uit van 680 miljoen euro... maar inmiddels wordt rekening gehouden met 1,5 tot 2 miljard. Veel bijen hebben de afgelopen winter niet overleefd. Ongeveer 22 procent van de bijenvolken is overleden. Iets meer dan de winter ervoor. Volgens de universiteit in Wageningen is het de derde winter op rij... dat zoveel bijen de winter niet doorkomen. Dat kan verschillende oorzaken hebben... Tegen de onderzoekers. Als de koningin sterft, dan overlijdt daarna het hele bijenvolk. Ook een gebrek aan voedsel, ziektes en verzwakking spelen een rol. En bij voetbalwedstrijden van NAC Breda zitten niet alle diehard-supporters op de tribune. Een klein groepje blijft in de katacomben en volgt de wedstrijd daar op een klein tv'tje in plaats van in het kolkende stadion. Wij zijn de grachtgroep. Een groepje vrienden die hier uh, ja, gewoon elke wedstrijd lekker hier in de gracht waar je NAC uh, een pilsje staat te drinken. Het is hier gezellig als op de, op de tribune. Wat is er nou leuk aan om hier te staan? Je kent elkaar allemaal. Maar meestal horen ze daar juichen en dan kan je hier op tv kijken bestaat het? 0-0. Oh, dat weet je toch. Ja, ja, ja. Kijk, kijk met een ook. Ja, de grachtcrew ontstond toen de beste vriend van een van hen overleed. Hij wilde niet meer de tribunes op, zoals hij met zijn vriend deed, maar bleef beneden. En toen werd de groep steeds groter. Heb ik het weer nog voor je. Eerst nog zonnig, later schuiven er steeds meer stapelwolken voor de zon. Het wordt 17 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Ik word er zo... Waarom wil ik mijn, mijn jingeltje aanzetten? Doet hij het niet? Doet hij het nu wel? Hij doet het niet. Hij doet het niet. Hij wil niet. Ja! Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. En nu even geen rust aan de kust. Dit is ZFM. I of er een leuke serie op Netflix te zien is of op Videoland. Meestal keus genoeg. Heerlijk en zeker op een regenachtige zondag lekker streamen. Streamen is het nieuwe genieten. Gevaarlijk ook hoor trouwens, want als je op een doordeweekse avond... even een serie gaat kijken, tikt er na afloop zo'n klokje af... en zie je in beeld volgende aflevering over één minuut. Ja, en dan denk je, ja, ja, joh. ja. Nog één aflevering, dat kan wel. He, want dat was weer zo'n akelige cliffhanger. En dan wil je toch weten hoe het verder gaat. En voor je het weet zit je tot twee uur in de nacht te kijken... ben je de volgende dag zo brak als ik weet niet wat. Vroeger, jongens, ja, ja, ja, ja, ja jongens. Oma vertelt, oma vertelt. Vroeger was dat wel even different koek. Dan moest je een week of soms wel een maand wachten op een nieuwe aflevering. En we keken allemaal naar dezelfde series... want het aanbod was nog niet zo heel groot... en je had maar een paar netten. En wat een feest om met het hele gezin naar Dallas te kijken. La, la, la, la, la, la, la... La, la, la, la, la, la, la, Oh, heerlijk toch? En met Sue Ellen, die bij het ontbijt... al drie wijntjes achterover sloeg. En, en, en dat gevecht in het zwembad met Sue Ellen en Alexis. Oh, nee, wacht even. Nee, nee. Nee, nee, want... Nee, nee, want Alexis, die was van The Bold and the Beautiful, Nee, die was van Esther World. Nee, nee, die was van Dynasty. Ja, nu weet ik het weer. Ja, ja. Oh ja, Alexis was met Blake Carrington. En Sue Ellen was met JR. En die JR was voor geen meter te vertrouwen. Want die ging met zijn cowboyhoed op. Continu vreemd. En daarom, daarom dronk die Sue Ellen ook zoveel. He, want die JR zat in de olie. Maar die Sue Ellen eigenlijk ook. Nou, en dan, dan had je nog die drie vrouwen, Pamela, Crystal en Hyacinth. En die kregen allemaal opdrachten van ene Charlie. En die Charlie, die hoorde je wel, maar je zag hem nooit. Oh, en zij noemden zich de angels. De, de Hells Angels, geloof ik. En, en ze waren allemaal verliefd op dokter Phil. Ja, nee, nee, nee, nee, wacht even naar een andere dokter. Nee, wacht even, help even, dokter Bert. Nee, dokter Rossi, dokter Rossi, ja. Ja, en, en, en dan had je nog die serie met die kapitein... waar ook alle vrouwen verliefd op waren. Oh. Hoe heette ook? De Onedin-Line. De Onedin-Line, met die knappe kapitein. En die stond dan voor op dat schip in de verte te staren. En hij had van dat grijze haar en een baard. God, hoe heette die ook weer? Oh, hoe heette die ook weer? Wat werd... Oh ja, Ketwiesel. Ketwiesel heette die. Ketwiesel, ja. Oh, het was iedere keer zo spannend, joh. En het woei altijd en de zee was altijd heel en dus werd er vaak schipbreukgeleken. oh verschrikkel. verschrikkelijk. En dan moest je dus weer een week wachten, bloednerveus. Want hoe zou het aflopen? En dan zag je dat ze gelukkig gered werden door Skippy, die dolfijn. Nee, nee, wacht even. Nee, nee, wacht even. Skippy was die kangeroe. Wacht even, die, die dolfijn heette Flipper. Flipper. Er waren trouwens heel veel series hoor, met dieren in de hoofdrol. Dat waren echte helden. Want die Skippy, die kangeroe, die hielp bij alle ellende en nood in Australië. Die sprong dan letterlijk en figuurlijk te hulp. En dan had je Daktari. Die serie die speelde in Afrika met die schelen leeuw. Clarence, Clarence Seedorf. En, en, en, en, en dan had je dan nog het sprekende paard, Mr. Fred, Fred Flintstone. Nee, wacht even, nee, uh, uh, Mr. Ed, Mr. Ed. En, en, en honden, heel veel honden. Rin, tin, tin, Lassie, Commissaris, Rex. Nou, dat zou tegenwoordig niet meer mogen, hoor, beesten in de hoofdrol. Die Partij voor de Dieren, Martin Gauss en de Jong Graus... zouden gillend gek worden... Och, och, och, jongens, wat een heerlijk ongecompliceerde ja. tijd was dat toch. Een tijd dat alles nog kon. We keken naar dat geflikvlooien op de loveboot... nog zonder dat metoo gezeur... en we lagen lang uit op de bank te kijken naar Bill Cosby... aan wie je tegenwoordig jouw oma nog niet eens toevertrouwt. En naar die e team waar het nog niet racistisch was... om Mr. T al die rotklusjes te laten opknappen. Of Pipo de Clown, die toen nog gewoon een clown was... En geen enge pedofiele griezel. Je zou hem vandaag de dag niet meer kunnen laten zeggen... hou eens even vast, mamaloe. Hey, nee, dan werd hij gelijk aangeklaagd door de advocaat van mamaloe. En Swiebertje zou in deze tijd allang zijn ondergebracht... bij het leger des heils of de bedbad en broodopvang. Ja, ja, ja, ja. Zie het even voor je. Op een regenachtige zondag zou dit de ultieme combinatie zijn. Een nostalgische oude serie... Van tig delen, streamen... zonder dat je een week op een nieuwe episode hoeft te wachten... en waarin alles gewoon gezegd mag worden. Heerlijk, toch? Stiekem heb ik soms nog wel een beetje heimwee... naar die mopperende Archie Bunker... die geen blad voor de mond nam. Naar Archie, Edith, Gloria en Meatball... in de serie All in the Family. Ach, dat waren nog eens tijden. Those were the days. Boy, the way Glenn Miller played Songs that made the hit parade Guys like us, we had it made Those, Those were, were the days. days And you knew where you were then Girls were girls and men were men Mister, we could use a, use a man like Herman Hoover, Hoover again Didn't need no welfare states Everybody pulls his weight. G.R. hold, lost, and great. Those were the days. Ja, those were the days. En uh, oh, hartstikke oh, bedankt voor oh, yes. deze prachtige column. Heerlijk. We gingen van de ene naar de ander. <laughs> Hoe kom je erop? Hoe kom je maar erop? Ik heb echt wel heerlijk dat liedje op het eind. Hè? Oh, sorry, sorry. Dat liedje op het eind, dat is toch heerlijk, hè? Ja, van met die, all die in de Met die valse uh, noten tussendoor. Ja, meatball en alles. Ja, met die, ja hoe, ze, hoe ze uithaalt, hè? die Edith heette ja. ze, geloof ja. ik. Ja, ja, ja. Geweldig, geweldig, geweldig. Echt leuk. Ik heb genoten weer ervan. Dank, Dol. Ja. Hé, hey, en uh, even, want uh, uh, die nieuwe pauze, hè? Ja. Ja. Die, die kwam vandaag niet opdagen, hè? Want gisteren hebben ze hem natuurlijk ja, uh, voorgedragen. Ja, en ze toen het ze het verteld, na... een feestje. Gingen ze eten en daarna nog een feestje. Ja, maar dat is helemaal fout gelopen, hoorde Echt? ik. Hè? Ja, dat hoorde ik net op het nieuws. Oh. En, en ze hebben uh, Ria Valk gebeld om, uh, om hem even de les te lezen. Oh, oh, ja, jee. zeker. Dat is een goed hoor.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 Ja, die hadden mijn leeuw, zeg. Ben je net uh, toegetreden tot uh, in het ja. Vaticaan. De hoogste functie daar. En dan uh, gebeurt dit. Ze hadden wel een feestje hoor. Ja, ja. Dat, ja. Was dit, dat was dit. Maar ja. ik denk niet dat de bedoeling was dat die Ria Valk op een gegeven moment naast zijn bed stond. Nee, dat denk ik <laughs> nee, niet. Nee, nee. nee dat nee. zal echt wel uit de hand gelopen zijn. Dan moest zich de volgende keer beperken door één slokje rode wijn en een stukje brood. Ja, maar ja, je denk weet hoe dat niet. gaat met wijn. Hè? De eerste slok die smaakt nooit. Nee. Dus je moet altijd een tweede nemen om een klein beetje die smaak te pakken te krijgen. En die dat je heeft hij gedaan. En dat heeft hij gedaan. En dan ben je weg. Dan ben je weg. En dan ga ik niet meer redden. En nou ja, goed, dat daar. Uh, we gaan verder met ons programma. En ze is hier, dames en heren, ja, ze is ja. hier ja. aangeschoven na SBS 6, Radio 10, RTV Noord-Holland. Uh, wat, wat hebben we nog meer? Dat Haarlems Dagblad. Ja. Ja. Voorpagina nieuws. Voorpagina voor, nieuws. Breaking nieuws. En nu, ja, het, het gillende hoogtepunt bij ons in het programma. Ja, ja, precies. Maar dan ook wel met een heel speciaal extraatje. Ik, ik geef het woord aan uh, mijn twee collega's, want die willen dolgraag met je praten. Oh, Beb wil nou, dolgraag het, met je ja. praten. Het, het eerste wat ik dan ook vroeg en wat ik ja. dan ook meteen antwoord op kreeg, hoe voel je je? Ja, en wat antwoordde je? Ik ben echt moe. Ik ben echt moe. Oh, echt waar? Ja. Nou. Ik voel, nou, wel wat heel doel... goed. ik voel me heel goed en voldaan, maar wel moe. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, wat dolly hier allemaal opnoemt. Ja, er komt heel wat op je af ineens. Ja. Hè? Want ja, uh, ik, veel ik, veel. Heb, ik heb gelezen hoe dat ging. En dat je in het begin nog dacht van... nou, dit, dit is gewoon niet echt. Ik word in de maling genomen. Ja. Dat je ja. het bent gaan uh, fake checken. ja. En toen bleek dat het echt was. Ja, ja. En, en als je zo'n berichtje kreeg dat, ja, uit China, dan denk je toch, ja, het Begin wel. even bij het begin. Ja, ja. daar da, da, da begon het. het. Daar da begon het. het. Begin. Ja, ja. Ja, je kreeg een berichtje uit China, China. Maar, maar niet China, zomaar, want je was, je, was, uh, je was op een Chinese site gegaan. Ja, daar was toen uh, in Amerika, waren ze bezig met TikTok verbannen. Uiteindelijk is dat niet gebeurd, natuurlijk. Maar dat, ja. Dus al die Amerikanen gingen naar een Chinees platform omdat ze een beetje boos waren, volgens mij. Uh, en normaal ben ik altijd veel te laat met trends... want ik ben helemaal niet goed in social media. En nu dacht ik, ik ga een keer <laughs> even uh, vroeg zijn ermee, toch? Ja. Uh, dus ik ging gewoon mee met die Amerikanen naar dat Chinese platform. Dan ging ik een beetje posten. En uh, die posts gingen echt meteen heel goed. Echt honderden comments van eigenlijk allemaal Chinezen. En toen dacht ik, oh, oh huh? zij vinden dit soort oh, muziek heel leuk daar. Ja. Dus toen ben ik echt gewoon een beetje door gaan posten. dat had ik binnen twee maanden al over de 10.000 volgers. Maar goed. Uh, en toen kreeg ik opeens een privébericht van iemand uh, van Tencent. En ik dacht, oké, okay, ik weet niet wat dat is, weet je wel. Ja. En die zeiden dat ze bezig waren met een uh, nieuwe muziekshow. Uh, en of ik uh, daarin mee wilde doen. Voor, dus ik of ik eerst audities wilde doen. Maar ja, ik dacht, dat zou wel... Je geloofde hem <laughs> het niet, nee. Nee, natuurlijk de camera. <laughs> Even ter info, Tencent uh, is een van de grootste bedrijven ter wereld. Uh, ze staan vooral... Het is echt Chinees. dus je kan het hier eigenlijk helemaal niet zien of vinden. Nee. Maar het is echt een van de grootste winstgevende bedrijven ooit. Uh, want ze hebben daar alle social media, alles. Ja, ja, ja. Uh, alle muziek, alle games... Echt bijna al, TV, alles is basically gewoon... Alles is Tencent. Zelfs de Chinese WhatsApp gaat via Tencent. Jojo. Dus het is gigantisch. Daarom geloofde ik het niet. Ik dacht, nee. Nee, nee dat kan ik niet voorstellen. <laughs> maar ik ken toevallig iemand die uh, een beetje bekend is... in de Chinese muziekindustrie. Dus ik stuurde dat naar hem. En hij zei, dit is echt. Dit, dit, is, e dit is echt Tencent. Wat een schok. Ja. En uh, toen klikte ik op het profiel... en ik zag dat ze miljoenen volgers hadden. En toen dacht ik, oh wacht, dit is inderdaad wel echt... Okay, ik doe het wel. Ja, dat uh, werd ineens wel interessant voor je, ja. je natuurlijk. Ja. Jeetje. Ja, en uh, toen moest ik online audities doen. En dat duurde eigenlijk echt twee maanden of zo. Uh, ik heb drie audities gedaan online. Uh, maar het interessante was dat ze heel veel vroegen over eigen muziek. En of ik eigen muziek wilde zingen en zo. En dat vond ik wel heel speciaal. Want ik heb wel eens uh -huh. in Nederland proberen mee te doen aan zoiets. En toen werd me al, voordat ik uh, de laatste ronde inging, werd me gevraagd of ik... Uh, iets van Ronnie Flex wilde gaan zingen. Ja. Mm, niks tegen Ronnie Flex, maar dat, dat ben ik natuurlijk nee. totaal nee. niet. Nee. Dus nee. Ze, ze strippen dan eigenlijk al gewoon een beetje weg wat je bent of zo. Ja. Ja. Maar ja, maar daar dat kan ik het niet. met de Trigger. Precies. Juist. <laughs> Precies. En daarom heb ik eigenlijk nooit meer meegedaan hier in Nederland. Want ja. ik had daar gewoon geen zin in. Nee. nee. En uh, ja, dit Chinese programma die bleef vragen over waarom ik iets had geschreven... en waar het dan over ging... en hoe ik het heb geschreven... en wat ik me daarbij voelde... en wat wil ik geven aan mensen die het luisteren. Ik vond dat zo interessant. Ja, het was ook net een fase waar jij aan toe was. Hè? Ja. In ons laatste interview vertelde je dat ook. ja, ja Ik wil nu gewoon mezelf... Uh, yeah. mm. ja Ja, fantastisch. Dat het zo op je pad komt, terwijl je dat allemaal uh, zo al voor jezelf uh, besloten had. Yeah, ja, uh, ik zeg altijd het is een beetje mentor wie be dan of zo, toch? Je moet gewoon, ja. er, het pad ligt er al, je moet nou, niet alleen ze, nog het lopen. Wishful nou, ja. thinking, hè? Ja. Ja. Uh, er zijn mensen van, uh, die alle... zeggen van je... je, je uh, uh, je, je, nou, dit had ik de woorden nog, helemaal thinking, je Ja, dit, nee, je maar denkt... je roept het op jezelf af. Ja. Nou, hè, dat is ja. vaak met, met noodtoestanden dat je dingen op jezelf afroept, maar ja. blijkbaar werkt dit ook. Ja. En je spreekt geen Chinees. Nee, is het mogelijk, hè? Nou, die ja. hou, gaat nog. Ja, dat oh ja, niet een, ja. Cash, ja Maar vertel, Wendy, want deze vrouwen zijn helemaal niet gelovig. Dat heb je net kunnen horen toen ze het over de pauze hadden. Hier worden we bijna gelovig van. Bijna wel. Het pad ja. lag hiervoor. Het je. is wel spiritueel, ja. ja. Nou, toen uh, de laatste auditie online was echt om 4 à 5 uur... S'nacht Siro, want het is natuurlijk de tijd. Dus ik was half slaperig en ik vergat mijn tekst. Maar ze kenden mijn tekst toch niet, dus dat maakte niet uit. En toen ik dacht, nou ja, dit was het. Nee, het wordt niet. En toen een paar dagen later kreeg ik een telefoontje van... Congratulations, when can you come to Beijing? Zo! Maar hoe zie ik dat voor me? Zit jij voor het scherm? Of jij zit gewoon in je kamer? Ja, ik was in mijn studio en hij kijkt mee. Ja, ik heb gewoon uh, mijn gitaar en zo... en mijn microfoon ingeplucht in mijn computer. En dan deed ik de zoom via mijn computer. En dan konden ja. zij dat gewoon horen. Ja. Ja. Dus je hebt toch die spanning van het is live. Oh ja, ik had ook uh, in, die, in die auditie, die laatste, ik denk dat dat ze heeft gepakt. Ik heb een Chinees liedje vertaald naar het Engels. En die Aha. heb ik gezongen. Aha. Oh, wat ja. goed van jou, wat slim. He? Nou. Ja. <laughs> Oe, hoe heb je dat gedaan? Want je spreekt toch geen Chinees? Ik heb de tekst in Google Translate gedaan. En oh. dan heb ik het herschreven om het te laten rijmen en te passen op de melodie. Wat goed, joh. Wat, ja, ja. wat een slimme set. En, en, <laughs> en toen zeiden ze ineens, kom. Ja, en en zegt, toen? Ja, is goed. Ja, je moet wel over uh, anderhalve week of zo, twee weken. Toen dacht ik, oh, oké, okay, dat is komt snel. goed. En toen heen ik op en ik keek naar mijn vrienden en ik dacht echt, oh my god, wat ga ik nou doen? Ja, komt <laughs> het En je moest het ook allemaal zelf regelen, hè? Ja. Ja. Oh. ja, maar ja, ik ben altijd wel een heel spontaan persoon. Je kan, echt, ik kan heel snel schakelen, dus voor mij geeft het niet zoveel stress of zo. Maar mijn vriendin zat echt helemaal. Nou, ja. er gaat er gebeuren? En ik zei: Oké, is goed. Ja. Uh, dus ja, vluchten geboekt en uh, hotels geboekt. En toen ben ik erheen gegaan. Wat goed. Zijn jullie met z'n tweetjes gegaan? Ja. Ja. ja, goed zo. Ja, ja ik ga niet alleen. Uh... Nee, nou, nee, mooie veel. ervaring ook om dat te delen, inderdaad. Ja, en we hebben ja. ook expres uh, dan meteen zijn we twee weken gegaan. En die uh, recordings vielen dan in het midden. Dus dan oh. had ik even tijd voor de jetlag. En om even een beetje rond te ja. kijken. We zijn ook even naar Shanghai gegaan. Want de, de recordings waren in Beijing. Dus toen gingen we even naar Shanghai. Toen gingen we die recording doen. En daarna zijn we nog even naar Chengdu geweest. Dat staat bekend om de panda's. Even. Ja, oh. allemaal even. Ja, maar da ja, dat even. Dan, uh, daarom hebben we even een paar dagen extra erbij. Ja. Maar gegaan. jij hebt het over recordings. Geleid. Dus die uitzending was later. Dus je ja. kon nog wel anoniem terug. Precies. <laughs> ja, sowieso is het nog steeds niet uitgezonden. Okay. Nee, je mocht er ook nog niet te veel over vertellen. Ja, dat he? is het ding inderdaad. Dat, ja. uh, ik wist daar wel voor dat ik een beetje in mijn mond moest houden. Ja. Maar dus ik kan niet precies vertellen wat er is opgenomen. Nee, nee, nee. Uh, maar wel alles door heen natuurlijk. Mm -hmm. Ja, godbeid. Ik vind ja. het heel interessant klinken. En ja, wij spraken net trouwens te hard. Excuses, dames en heren. <laughs> tijdens de column van Hannie... Uh, Zat ik gewoon heel hard op de achtergrond met Wendy te praten en excuses. Maar toen vertelde je ook, je hoorde daar ook alleen Chinees. Ja, ja. ja. eigenlijk in China niemand spreekt echt Engels. Maar toevallig de, de deelnemers en de jury wel. Dus dat ja, ja, was wel heel fijn. Ik was heel erg bang. Ik kwam daar aan. En sowieso, ik wist niet hoe groot het was. Maar ik kwam er, toen ik in China was, kwam ik erachter dat... Uh, in bijna elke stad waren er uh, audities geweest. En dat er gewoon miljoenen Chinezen... hebben geprobeerd mee te doen aan deze wedstrijd. En ik, ik zat erin. Ja. <laughs> en uh, nog steeds toen ik daar aankwam... hielden ze in een andere ruimte... stonden nog honderd Chinezen in de rij... om auditie te mogen doen. En ik mocht Werk. meteen doorlopen... naar het gebouw waar ze de opnames deden. En er zaten ongeveer dertig Chinezen. Meisjes. Het was een uh, vrouwencompetitie trouwens. Ja, ja, ja, dat las ik. En uh, ja... Ik was dus heel erg bang dat niemand Engels kon... en dat ik daar uren in mijn eentje zou zitten. Maar iedereen was super aan het connecten. En ze waren zo lief tegen me. En ook het personeel en zo. Hey! <laughs> het personeel was zo lief. Ik voelde me echt een beetje een VIP. Ik voelde ja. bijna niet eerlijk. Nou, je was een VIP, was een vip denk, denk ik. Ja, ik was ik wel. Als ik honger had, nam het personeel me mee en kreeg ik eten van ze. En ze, ze hebben zelfs mijn schouders bijna gemasseerd. Ze waren zo lief. Zeg, was die, die behandeling nou speciaal voor deze Europese gasten? Of is het, het wel. daar zo warm? Ik denk nee, het wel. Je denkt het wel. Ja, ja, ja, ja. ja maar sowieso wel warm. Ik merk sowieso, want ik ben nu, dit was mijn tweede keer in Azië. En ook in, uh, in Japan, waar ik ben geweest, uh, zijn ze gewoon wat warmer of zo? Ja. ja. ja. Echt mensen, mensen. Ja. Ja. En dat had ik hier in Gemengd China... ook echt met ja, je bezig. Ja, ja, en dat had ik hier in China ook. Het is gewoon, ze willen ook heel graag... Uh, dat je het daar naar je zin hebt. Ja. Ze willen heel graag laten zien hoe mooi hun cultuur Gastvrij. is. Ja, en hoe lekker het eten is. En wat wel leuke mensen er zijn. Ze willen het heel graag delen met ons. Ja. Uh, dus ik voelde me heel erg... Welkom. gewild en welkom en warm. En ik heb heel veel vrienden gemaakt. En ik heb nog steeds hun contact ook. Wat fijn, joh. Ja. Zeg, en dan, dan moet je daar zieken... Ja. Was je erg nerveus? Uh, ik was niet nerveus totdat ik naar binnen stapte en al die camera's zag. Ja, ja. <laughs> ik heb dat nog <laughs> nooit gedaan. Het, het wat wel hielp was hier, als ik zoiets zou doen, ik ken die juries, right? Dan ja. word je al zenuwachtig. Ja. Maar daar, ik wist wel dat het mega beroemdheden waren, maar ik kende ze maar niet. Maar je kende nee. ze niet. Dus voor mij, ik kon gewoon heel casual praten tegen ze. Volgens mij vonden ze dat wel leuk. Ja, ja, ja. ja. Ja. Terwijl al die andere deelnemers waanzinnig onder de indruk waren. Natuurlijk. Ze waren inderdaad wel een beetje aan het fangirlen. Van al die beroemde mensen. Ja. Zeg, dat heb je allemaal achteraf vernomen, hoe beroemd ze waren. Ja, ja ik heb later natuurlijk meteen die namen opgezocht. En ja. toen dacht ik. Oh. Oeps. En dan, Wat zei ik ook alweer tegen die persoon? Ja. maar Oe. ja. ja. nou, wel leuk. Dat zullen ze wel heel leuk hebben gevonden ook. Ja. Om iemand zo onbevangen en spontaan zich te steken. Ja, ik merkte, ik merkte het ook aan ze. Want ze gingen ook gewoon grapjes in de recordings doen en zo met me. En ze probeerden ja. me Chinees te leren, wat natuurlijk helemaal misging En dat vonden ze heel grappig. <laughs> Want hoe is dat nu? Zou je Chinees willen en kunnen leren? Ik wil het heel graag, maar ik probeer... Normaal, ik, ben, ik heb echt een talenknobbel. Ik kan heel goed talen leren. Okay. Dit is de eerste taal waar ik echt bovenspan word. Het lukt me gewoon niet. Het is okay. zo moeilijk. Het is echt heel moeilijk. Echt moeilijk. Ja, ja, ja, ja je helemaal veel... geen kenmerken. Mijn, uh, nee. Mijn petekind, nu inmiddels 23 jaar oud... die bleek uh, heel vervelend op school... omdat hij hoogbegaafd was. Die gaven ze Chinese les toen hij tien was. Mm. En hij kon het. Oh, wow. Dat is toch wel heel jong geleerd gedaan. Ja. Ik weet niet of hij nog weet hoor. Hij is nu 23. Je kan er wel veel aan hebben. Ja. Dus het wordt natuurlijk ook steeds groter. Dan ja, als, uh, het is een heel belangrijk uh, werelddeel. Zo. Ja. Wendy, toen ging je weer naar huis. Ja. Of hoorde je voor die tijd al hoe het verder zou gaan? Uh, ik hoorde het toen ik net thuis was. Oké. Okay. Ja. En dat was eigenlijk... Uh, dat ik uh, niet door was. Maar wel gewoon een heel lang bericht met... je bent super uniek en het is echt top. En uh, als ze andere opportunities hebben... dan laten ze het weten. Uh, maar ik zag dat de volgende ronde... was al op de 22e. En ik was net terug. Ja. En het was op locatie. Ja. En je moest livestreamen in het Chinees. Oh, ja. uh, dus er is gewoon een format change geweest. Uh, want het, het werd ook verteld... dat het een global ding was. Maar ik was de enige... Besterse. Dus ja, ja. ik denk dat het ja, ja, ja. niet helemaal gewerkt nee. heeft. En toen hebben ze het een soort van... Ja. veranderd. Maar het is nog niet... Uh, uitgezonden. Dus ik ben heel benieuwd. Voor jou sowieso een waanzinnige ervaring. Absoluut. En daar heb je al mee gewonnen. Voor ons in ieder geval allemaal. Ja. En dus ik ja. heb heel veel connecties. Dat je terug willen als het uitgezonden ja, dat. Is. Ik heb heel veel connecties gemaakt, ja. En ja, Voor mijn gevoel, ik ga gewoon zeker terug. Ja. ja. Wij kunnen geen Chinese zenders hier krijgen volgens mij. Nee. Wanneer wordt het uitgezonden? Uh, ik denk ergens deze maand. Ik heb nog niet precies een datum. Maar inderdaad, we kunnen het niet We kunnen zien. het niet hier, <laughs> Jammer, hè? Ja, dus uh, ik heb gelukkig wat connecties daardoor. Dus die kunnen het vast wel even voor me opnemen of zo. Ja. Ja. En dan hoop ik dat ik het kan delen. Ja. En waar ja. wij het net al over hadden. Je, je, je vriendin is binnengekomen, neem ik aan. Welkom. Hallo. Ook glimt ook helemaal. <laughs> ja, ze is heel trots. Geeft licht. <laughs> Jullie begaven je daar door China... Er werd alleen Chinees gesproken... dus je yeah. was voortdurend met, met Google translator, Translate in de Translator. Ja, ja. Geweldig. Ja, en en een hele jou, andere wereld. Je zegt zo persoon was ik ook nog even in Shanghai. Ja. Nou, de laatste keer dat ik daar iets van las was dat ik iets retour moest sturen. Ja. <laughs> hele andere wereld. Ja, absoluut. Kan je, en, je liedjes nog ook terugvertalen via Google Translate? Liedjes naar het terug? Uh, Chinees. Na, zo naar het Chinees toe? Ja, ik, als ik posts doe op uh, dat Chinese platform, dan uh, doe ik Chinese ondertiteling eronder. Ja. Dus ja. Zeg, en Wendy, we zijn hartstikke trots dat je vandaag hier bent. Ja. Want het is een grote dag. Speciale dag. Vertel. Ja, nou ja, door alles wat er gebeurd is. Ik had een single klaar en die wilde ik eigenlijk pas over twee weken uitbrengen. Maar uh, door wat er allemaal nu gebeurt in de media, dacht ik, ik breng hem gewoon vandaag uit. Dus vandaag is mijn nieuwe single uit. Vandaag, uitgekoven. 9 mei, jouw nieuwe single. Ja. En die gaan wij straks draaien. Ik heb hem klaarstaan. Nee, dat al is de klaar. Vuur. Wanneer maak je dit mee? Dat uh, een, een dorpsgenoot van ons zoveel avonturen heeft meegemaakt. Bijzondere avonturen waar een heleboel uh, muzikanten alleen maar van mogen dromen. Hè? Hoe groot ja. ze ook zijn. Ja. Ze maken het niet mee. Nee. En uh, Wendy maakt het mee. En dan wil ze ook nog naar de studio komen. Terwijl we eigenlijk wisten van ja, die is wat ze zelf al zei, doodmoe. doodmoe. Van al die emoties, ervaringen, reizen, toestanden. Wat, waar je allemaal, met, hè, interviews weet ik het. Dus we, we, we zijn echt enorm trots dat je de moeite hebt genomen om bij ons te komen. Tuurlijk. Maar waar we dan helemaal trots op zijn, is dat wij de release mogen Zo. geven ja, van jouw nieuwste Kado, nummer. cadeau. Dat, moet dat als mijn eigen dorpje... Ja, ja. Moet, ja. En je, dat vergeet je dus blijkbaar niet. En dat, dat niet. waarderen we enorm. Dat is heel belangrijk. Want er zijn een heleboel artiesten, die heb ik ook wel eens gevraagd. Zou je in ons programma? Nou, daar hebben we zo maar gete... Of eh, bel mijn manager, maar weet je wel. Ja, en, ja, en, uh, dan denk ik, ja, we zijn je kwijt. En He, jullie supporten dus. mij al sinds het begin. Dus dan ga ik toch niet in één keer. Nou, dat niet. nou. Dat nou ik vind het... Het is een hele prachtige eigenschap... die je hebt, dat je dat uh, vanzelfsprekend vindt. No. En, en wij zijn er natuurlijk. Ja. Blij mee. Ja. ja, en ik heb je nummer geluisterd... en ik was... Weer, weer hè? want net zo goed met je, met je andere <laughs> nummers en helemaal dat nummer trigger, dat vind ik zo iets, iets speciaals. Ja, dat is ook heel over, anders. <laughs> over fake friends en ja, al die anderen ook. Dat, ja. je, je, je hebt het gewoon, je kan zo mooi schrijven, je kan zeg, zo men, mooi die, componeren. Je zit in een uh, nieuwe fase van je zijn. Ja. Heb je ons iets te vertellen over dit nummer? zeker Zullen we hem eerst even draaien? Ah, ja. Zullen we hem eerst draaien? Ja, dan hebben we, ja, dan hebben we hem gehoord. Dan gaan we erover en dan, en dan gaan we horen, ja. wat het lijkt me verstandiger. Dan hebben we de tekst gehoord. Hier komt hij voor het eerst op de radio in heel Nederland. Maar vooral natuurlijk Zandvoort, hè? want uh, dat, uh, dat, uh, dat is ons thuis. Start Fresh van Wendy Moore natuurlijk, zou ik erbij zeggen. <tie>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 This fight, how could I stay strong against the tide? But it must have me. fresh You put my worries to a vest And my doubts back in the tomb But that's not what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 That means I can't quit I'm always seeking Just to get lost in it It ain't easy But I'm trying my best Hold on and keep going So when I'm ready I will start fresh Prachtig nummer. Laat. Prachtig, prachtig, prachtig. Ik vind het ook altijd zo mooi om subtiel te beginnen en subtiel te ja, eindigen. Ja, ja. ja, en vuurwerk uh, zo'n andere En het vuurwerk daartussenin. Ja. Ja. Start fresh. Yes. Dat is de fase, hè? Ja, yep. precies. Ja, ik heb het geschreven. Ik ben zelf natuurlijk um, ook helemaal opnieuw begonnen. Ik weet niet of mensen hier in Zandvoort dat nog weten. Maar, uh. Ik herinner me van ons laatste gesprek. Ja. ja, ik heb mijn hele leven eigenlijk paard gereden. En ik had een Olympische droom. Om dressuurruiter te worden. Uh, heb ik gedaan tot mijn achttiende. Ik zat zelfs in het Nederlands jeugdteam. Uh, dus die carrière lag er eigenlijk al. En dat ging eigenlijk heel goed. Maar ik was ongelukkig. En ik vond mezelf heel erg in muziek. En dat was echt mijn therapie. En op een gegeven moment kreeg ik een nieuwe droom. Maar ik was al zo ver met die anderen. Dus heel veel mensen denken dan: waarom zou je dat mm -hmm. laten liggen voor iets wat je weet niet wat er nee. gaat gebeuren, toch? Nee. Uh, en toen heb ik uiteindelijk de keuze gemaakt om toch voor muziek te gaan. Dus ik ben helemaal opnieuw begonnen. Dus dat is een beetje het hart van Start Fresh. Mm -hmm. ja. Dat is voor mij, de, voor mij de meaning van Start Fresh. Maar het gaat ook gewoon over het niet opgeven. En vooral juist die donkere dagen. En sterk genoeg zijn om dan toch weer uit je bed te komen. En ja. weer toch weer naar je werk te gaan. En dat soort kleine dingen, dat zijn ook hele grote uh, overwinningen. Mm -hmm. En daar gaat Start Fresh over. Ja, want mensen staan daar niet altijd bij stil. Die zien een artiesten staan op een podium. Die denken, geweldig allemaal. Maar je bent heel kwetsbaar. Yeah. Vooral als je je eigen werk doet. Want je vertelt iets over jezelf. Die mensen zitten daar maar naar je te kijken met z'n allen. En je kan wel honderd keer achter je kijken, maar het gaat over jou. Ja. En dat maakt, dat maakt denk ik wel kwetsbaar. Ik vind het heel dapper van je. Want je, Dank je. je componeert heel persoonlijk. Ja, en dat wil ik ook zeker blijven doen. Um, ik, toen ik klein was, kon ik, als ik me niet goed voelde... kon ik me altijd vinden in teksten van liedjes. Ja. En ik wil dat zelf overbrengen. Mm -hmm. ja. En ik denk dat je daar heel veel mensen blij mee maakt. Start Fresh is nu helemaal uh, heel symbolisch. Ja. Met deze zeer grote uitstap... China, nota bene. Ja. En de tekst en muziek is beide van jou. Ja. En waar begin je? begin je? Heb je melodie in je hoofd? Ja, nou, meestal begin ik met uh, gitaarakkoorden. Deze mm -hmm. ook weer. Eigenlijk wat je in het begin hoort, dat mm -hmm. loop je. Ja. Uh, daar, daar heb ik eigenlijk op gebouwd. Daar ja. is alles uitgekomen. En meestal ga ik dan de akkoorden neerleggen... en dan, dan neurie ik iets. En dat neem ik op. En dan later schrijf ik er tekst overheen. Ja. Heel mooi. Ja. Heel mooi. Wat staat er in Nederland te gebeuren? Nou, toevallig uh, ben ik bezig met een EP. En ik heb mijn eerste eigen grote headlineshow in de Sinatol Amsterdam. Op 4 juli, terwijl ja, ja. de EP uitkomt. Die kaarten o, zijn nu ook te ook koop. Ja, dus kom allemaal. Ja. Ja. Het wordt superleuk. Ik heb het laatst gezien. Hoe kunnen mensen de kaartjes kopen? Want het is natuurlijk fantastisch om erbij te zijn. Ja, ik kan het vinden via mijn website of via de website van de Cynetal. En daar kun je gewoon je tickets vinden. Hartstikke goed. 4 juli. 4 juli. En dan komt het in de agenda, mensen. En hoe ziet jouw dag vandaag eruit met deze release? Ja, ik moet heel veel mailtjes sturen. Dat vooral. En over, hoe laat is het nu? Over twintig minuten komt mijn videoclip uit. Ah. Oeh. Voor deze video. En ik moet zeggen uh, voor deze song. En ik moet zeggen, dit is mijn favoriete music video tot nu toe, denk ik. Want ook dat hele verhaal met dat paard rijden, dat heb ik erin verwerkt. Mm. Dus oh, echt? Uh, ik rijd zonder zadel op een paard. Mooi. Uh, en natuurlijk, ik, ben, ik kom hier vandaan uit Zandvoort. Ja. Helaas mochten er geen paarden meer op het strand zijn, oh, het niet hier gefilmd. Oh, maar jammer. we hebben wel op het strand gefilmd om het symbolisch te maken voor ja. Zandvoort. Ja. ja, ja, wat leuk joh. Ja. Hartstikke mooi joh. Heel erg mooi. Dus Ik vind we gaan allemaal er... kijken dus op, die, ja. uh, op YouTube. Ja. En op andere kanalen ook. Uh, de video komt alleen op YouTube. Alleen op YouTube? Ja. Nou, graag ze een kijken. zijn natuurlijk. Natuurlijk. wij klaar zijn, mensen gelijk naar YouTube. Ja, wel lief precies. dat je ja. gewacht hebt ook. Dat we onze luisteraars niet kwijtraken. Ja, nee, precies. Ja. <laughs> ja, dat vind je heel tof. Ja, dat heb ik expres gedaan, natuurlijk. <laughs> ja. uh, heb je nog een eigen paard, Wendy? Uh, nee, ik had wel uh, best recent nog een kleine Shetland pony. Maar ik heb er gewoon geen tijd meer voor. Nee. Meer. nee. Maar oh, ik mis het zo. Ja. Ik zit nu alweer de hele tijd met mijn vriendin. Van, oh, maar kijk deze. Nou, ze dus heb ik er eentje gevonden. Of marktplaats, weet je wel. Van ja, deze, ja, ja. maar deze. Maar we ja, hebben gewoon ja. geen tijd. Ach, wel ja. nee. nee, nee. als jij een wereldster bent en een precies. eigen boerderij. Precies, dat is stallen. precies mijn planning. <laughs> ja. ja, en een eigen ja. management die alles voor je regelt. En dan nou, een die komt ja. stallen. Meten. Ik geloof dat wij daar groot vertrouwen in moeten hebben, want jij hebt een planning. En wat doet zich daarvoor? <laughs> ja. ja. Het pad ligt er, zoals je al zei. Ja, ik hoef hem alleen nog te lopen. Ja, ja. kijk, ja. Is het? Ja. Nou, terwijl je zo moe bent, vind ik dat heel dapper gesproken. <laughs> alleen nog te lopen. Wendy, we wensen je meer dan succes. Heel, heel erg dankbaar dat je ons vandaag in dit alles hebt willen delen. En bedankt voor het uitnodigen. Wij gaan jou, we blijven jou volgen. We blijven jou volgen. Hier zitten drie oude fans, hoor. <lacht> Ik hou jullie met alles op de hoogte. Hartstikke Ja, fijn. top, top, top, top. En uh, ja, helaas, mensen, we kunnen het niet zien, de uitzending. Maar er gaan vast wel beelden komen. die dan waarschijnlijk die op de een of andere wijze toegestuurd worden. Nu heb je het over de Chinese ja, beelden, ik en heb het niet over, over de Chinese beelden, ja. ja. En dat we die dan toch nog gaan zien op jouw website. Ik hoop, het, ik hoop dat ik het op de andere manier uh, kan krijgen. Voorzien. Ja, het ja, vast wel. Zijn geen Chinese stoelen die allemaal omgedraaid worden? <laughs> nee, het was, als, je, als je het moet vergelijken... kun je het meer vergelijken met X-Factor, hoe het eruit zag. Okay. Dat kan ik oh, zeggen. Okay. Ja, ja. ja Zo'n ja. tafel zo. Ja, nou, ja, ja. Zo'n ja. ja. nou, ja, groot -bedrijf, die, die gaan vast wel een mogelijkheid bedenken... dat jij die, uit, dat jij die uitzending Komt krijgt. Komt vast wel goed. Dat goed. Ja. En wij, wij zijn daar het bloed benieuwd naar natuurlijk. Nou, we weten dat je in die zin niet doorgaat, en ook dat moet dan zo zijn. Ja. Bij ons ga je door. Dankjewel. Heel veel succes. <laughs> Dankjewel. je. <wel>. Dank je. <laughs> Oké, okay, wij gaan uh, muziekje en ja. Uh, yeah. Wendy heeft het net overlopen. Toevallig had ik een muziekje klaarstaan wat ook overlopen gaat. Alleen dat is walking the back streets and crying. Maar dat gaan wij niet doen natuurlijk. We gaan wel de streets uh, wolken. Maar, maar zonder, zonder, zonder te cryen? Ja, natuurlijk. Wij blijven lachen. Uh, Little Milton, hier komt hij. So very long ago She said, I don't love you, daddy And you got to let me go That was too much for me That's why I walked the back street and cried Another reason It make me want to leave You ain't got enough of nothing To keep me halfway pleased I tell y'all that was too much for me That's why I walk the back street and cry Treat me like you do Oh yeah She said you ain't done nothing to me But I just can't stay here with you Oh I stood and my baby As far as I could see You know the girl, she started running Yes, she did After waving goodbye to me I'm here to tell you that was too much for me I walked the back street to cry Yeah, yeah, walking the back streets and Crying. Maar ja, dat gaan we nou niet doen. Hoor. We gaan niet, gaan niet lopen gereden. Wij zitten helemaal te glimmen van onze primeur. Zo, nou, echt. Hè? Heel leuk, hè? Wat een ja, meid. Ja, een fantastische meid. Hè? Heel bijzonder. We gaan, er, we gaan er op alle manieren steunen. Ja. Want de Nederlandse muziekwereld is niet het makkelijke. Geen enkele muziekwereld natuurlijk. Ja, maar de Nederlandse is het bijzonder. De Nederlandse is het bijzonder vanwege de kleinheid. Ja, De kleinheid en de kruiwagen. En dingen moeten je gegund ja. worden inderdaad. Net zoals ja, zij vertelde. Ze hadden er wel ontdekt of ze dan een nummer van wil doen. Ja. dan hebben ze je dus niet ontdekt. Nee. Want nee. dit is gewoon een persoonlijkheid. Heel ja. charismatisch. Ja. Nou, ik hoop dat Nederland zich achter de oren krapt. En om twaalf uur dus naar de clip gaan kijken. In ieder geval. Is het. Dan staat hij erop. Zo is het. Heel mooi. Hebben wij nog even gauw op de valreep een cultuur uh, dingetje? Wat, nou ja, uh, je de denkt we moeten dat de, de mensen Daar Kan ik niet meer over heen natuurlijk. Hè. Met, met, met, uh, ik moet echt even zoeken hoor. Uh. Ja. Ja. Ja, er, er is op 11 mei... Ja, dat is moederdag, ja. ...is in de film En dat, ja. dat had jij aangegeven. Ik had er net op de website gekeken. Ja. Dat heet Douw. Ja. Het van zes jaar, je kan even ja. meepraten door, want jij hebt het waarschijnlijk ook gelezen. Het heet Douw ja. en het is voor... Zes, vanaf zes jaar tot 106 jaar. Ja. En het is een Andalusisch orkest, zeg ik dat goed? Ja, het uh, Amsterdams Andalusisch, Andalusisch orkest. orkest. orkest ja, maar er spelen allerlei stijlen, geloof ik. Je weet niet wat je meemaakt. Heb jij het een keer gezien? Ja, het is uh, vooral Arabische muziek. Ja. Ja, en het, het, het, het is zo waanzinnig goed. Ja. Zo mooi. Ja. Maar nu hebben ze dus een, een voorstel. Kijk, normaal gesproken is dat eigenlijk meer iets voor volwassenen. Je zou niet denken dat dat kinderen aanspreekt. Maar ze hebben nu dus speciaal een show gemaakt... waarmee ze de kinderen uh, op een muzikale manier meenemen uh, door, door een verhaal. Ja. En ik, ik ben eigenlijk razend nieuwsgierig uh, hoe, hoe ze dat doen. Nou, wat het, wat het eigenlijk, want jij gaf dat, dat stukje aan mij te lezen. En dan denk ik, dat klopt ook wel. Want muziek is eigenlijk een universele taal. Absoluut. Dus ja. welk land je ook komt en welke leeftijd je ook hebt... Ja. En ja, de muziek leidt je gewoon door hun verhaal heen. Dat schijnen ze dus ongelooflijk goed te doen. Ja, ja. En wat dus ik grappig vind, Andalusië, je denkt aan, uh, aan Andalusië. Ah, Zuid-Spanje? Zuid-Spanje. Ja, dat, een, ja, Spanje. Ja. Ja, dat, dat, dat, dat dacht ik dus ook altijd, maar het Andalusisch orkest, uh, dat is. Uh, veel breder. Veel brede. Is dat Moors? Een, Moors, ja, dat is dus noord oh, afrika Ja, natuurlijk. Ja, ja nou is Andalusië? Dat is, dat is uh, Als je daar bent, dan zie je ook heel veel, heel, heel donker getinte mensen ja. die ja. ook eigenlijk van Moorse kom af zijn. Ja. Nou ja, en als je en, daar de Alejandra bezoekt... dat is natuurlijk ook een grote Moorse ja, nederzetting. Ja, ja, ja, maar het, het, er ligt heel veel geschiedenis van de Mooren daar. Ja, Absoluut. Ja, en de Moschito heet het. Italië ook, hè. Daar, ja, ja. En een deel van Griekenland. Dat heeft allemaal nog die Moorse invloeden van vroeger. Ja. En, en daar stammen ze dus ook vanaf. Uh, vooral in Andalusië. Ja, dat, Mooi. Dan uh, nou ga ja. erheen. Het schijnt een geweldige ja. middag te zijn. Dus voor jong en oud op zondag 11 mei. Ja. Tussen drie en tien voor vier. Dus zonder pauze, het gaat in één keer door. Jammer hè, want... De uh, kleine word, zaal van de veel. Ja, ja wordt word kiezen, want hier hebben we dan die comedians, die ja. stand-up... Ja, ja, en daar is zoiets moois. Nou ja, misschien even zoeken. Misschien komt het nog elders in het land... dat we daar naartoe kunnen. En net wat je um, denkt, van voor je in de stemming bent... wil ik lachen of wil ik naar schitterende muziek luisteren? Ja. ja. ja maar dat en waar ook, neem ik mijn moeder dat, mee naartoe? En dat wordt ook leuk, ja. Keuzes, keuzes, keuzes. Ja, ook nog. Keuzes, ja. keuzes, keuzes. Uh, is even zien, lieverds. Want we hebben net een verzoeknummer doorgekregen. Uh, van Schors. Uh, onderhand uh, heb je een beetje je eigen rubriekje, hè, ja, ja. ja, leuk, hoor. Ah, ja. ja, even een leuke repertoire. Ja, dames en ja. heren, Sjors doet het George voor. Ja, ik weer even naar je. Ja, ja, ja, oh. ja. ja. Well, here comes uh, the ladies. Here come the ladies en here comes the sun. Die wilde hij oh, heel heer, graag horen van uh, de Beatles. Want dat vond hij heel toepasselijk. heeft hij gelijk in. Ja. Aangevraagd door Sjors Brouwer. Hier komt de song van de Beatles. nog nieuws voor ons. Ik nou wel, hè? Bijna elk jaar ga ik kijken... naar die enorme... sportieve, dappere, sterke mensen... bij de Spartan aan de boulevard. Waar ze aan allerlei... gymnastische en sportieve... en krachtbezigheden doen. En ook dit jaar komen ze weer. Maar... Nu moet u niet, ik loop altijd te denken van, oh god man, wat moeilijk allemaal en wat knap en wat ben ik oud. En dan denk ik meteen, Beb, stel je niet aan, want toen je jong was, kon je dit ook niet. Als u jong bent en je wilt toch eens kijken wat je kunt, word je nu uitgenodigd om mee te doen aan de Spartan Rookie Wave. Dat is 5 kilometer met 20 hindernissen. En dat is zaterdag 24 mei. Het begint om kwart voor drie. Je hoeft er geen sixpack voor te hebben, worden we gerustgesteld. Je hoeft ook niet een geweldige conditie te hebben. Ga gewoon eens kijken wat je kunt. Er gaat een startgroep komen met 200 deelnemers... die samen de printen, 5 kilometer en 20 obstakels gaan doen. Dus als je mee wilt doen en je wil bij die 200 deelnemers horen... en nogmaals, je hoeft er dus niet een topper voor te zijn... het is proberen... dan moet je snel zijn en je inschrijven... op de www.spartanrace.nl... en dan is de code SPARTANROOKIES... dus ROOKIES is R-O-O-K-I-E... 2025. Het staat ook in ons Zandvoorts nieuwsblad... om nog even die site na te kijken... maar hartstikke mooi... Het weekend van 24, 25 mei kun je eens echt lekker je sportief uit gaan leven. En het hoeft geen topper te zijn. Gewoon eens kijken wat je kunt. En dat kan geweldig meevallen. Dus wat wacht je nog op? Meld je aan voor de sport dan. Rookie Wave 24 mei aanstaande. Dankjewel Beb voor dit mooie bericht. En jongens, ga gewoon lekker meedoen. De... Het is natuurlijk een, een enorme uitdaging, hè? Als je lekker sportief bezig bent. Hè, inderdaad. Ja. Ik ben ook wel dus onder de indruk van die gasten. Och, och knap, hè? Ja, knap. Ik heb vorig jaar gekeken het eindpunt. Dat ze nog zo'n enorme muur op moeten op het eind. Ze lopen met grote zakken. zakken. Met, met, met gewicht. Och, ja. och. Nou, ik, ik, als ik de hoeken moet, ben ik al uitgepunt. Ja, ja, oh. ja, als ik het boodschappenliftje naar boven dan kan ja, ja, ik ook niet meer zit, ah. Maar ik zeg er altijd bij, Beb stel je niet aan. Zo gek deed je ook niet toen je jong was. Nee, nee. nee dat is ook zo. Nou ben je, dan, heb je, dan heb je wel een ander lichaam. Je bent krachtiger, meer uithoudingsvermogen. Ja, maar ja. dit is toch wel speciaal, hoor. Dus het lijkt me wel heel leuk als je momenteel benieuwd bent... om dat dan uit te gaan proberen. Wat kun je eigenlijk? Ja, nou ja. hartstikke mooi. Zo'n uitdaging en een kans. Uh, ladies en lieve luisteraars en kijkers natuurlijk. En, uh, het zit er weer op. Ja, het Oh, zit er het is weer heel zo ja. snel gegaan. En uh, we, we hebben het weer met zoveel plezier gedaan. Weer leuke gasten. Leuke gasten. Weer allemaal leuke nieuwtjes. Ja. En, en weer een geweldige column van jou, Hanni. Dank je wel. En uh, ja, lieve luisteraars, ik ben zo blij dat jullie allemaal weer op ons afgestemd hebben en meegeluisterd hebben. En ik hoop ook meegenoten dat jullie het ook net zo leuk hebben gevonden als dat wij het vinden om te doen. En uh, over twee weken zijn we er zijn natuurlijk we er weer. weer. Ja, 23 mei. Uh, we blijven gewoon iedere twee weken terugkomen hoor. Ja, ja dan zijn we er weer. En, uh, ja, 23 dan, dan mei, dan wordt het ook napraten over dingen die we nu hebben aan, ja. de, aanbevolen om te gaan doen. Ja, is dat ja. zo? Ja, ja? ja tuurlijk. Oh, ja. Want om 12 uur gaan jullie al op YouTube natuurlijk kijken ja. naar de, de... more. Ja. Maar uh, ik ga echt afscheid van jullie nemen. We hebben nog uh, 27 secondes. <lacht> en, uh, <lacht> Lieve mensen, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het volgen. Vergeet onze Facebook-site niet. Kijk daar lekker mee. Dan ben je altijd op de hoogte van wat we aan het doen zijn. Nou, ik uh, bedankt. Geniet van het weekend, van het, Geniet... het mooie weer. En Zo is het... dat. En uh, uh, tot over twee, twee weken. Weekjes. dag. Dag, dag. dag, dag.